12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. Het CDA heeft zes namen bekendgemaakt van kandidaatlijsttrekkers. Vanaf vandaag opnieuw de president van Rusland Vladimir Poetin. En de PvdA in Venlo begint een meldpunt tegen drugsoverlast. Afwisselend stapelwolken en zon vanmiddag. Heel plaatselijk kan er een bui ontstaan. In het noorden 13 graden, in het zuiden een graad of 16. Morgen veel bewolking, met ochtends vooral in het westen wat regen... en smiddags in het hele land een paar buien. Daarbij een kleine kans op onweer. De dagen daarna wordt het wat warmer, maar er is wel geregeld een bui. Het CDA heeft een uurtje geleden de namen van de zes kandidaten... voor het lijsttrekkerschap bekendgemaakt. Het zijn de vier landelijke politici en twee outsiders... De landelijke politici, CDA-fractievoorzitter Siebrand van Haarsma-Buma... de missionair minister Lisbeth Spies... de missionair staatssecretaris Henk Bleker... en Tweede Kamerlid Madeleine van Torenburg. En die outsiders, onderwijsbestuurder Marcel Wintels... en de Purmerense wethouder Mona Keizer. Politiek redacteur Margreet Boer. Margreet, eh, Mona Keizer, wie is dat? Ja, voor veel mensen is zij uh, onbekend. Maar binnen het CDA hoor je haar naam uh, de laatste tijd uh, wel steeds vaker klinken. Ze is dus momenteel uh, wethouder in Purmerend. En in haar eigen regio, dus Noord-Holland, Purmerend, maar ook Volendam... is ze absoluut geen onbekende. En je hoort het al in de achternaam, Keizer. Dat is een echte Volendamse naam. Ze komt uit Volendam. In 2010 stond ze ook al op de lijst voor de Tweede Kamer. Wel wat laag, op plek 67. Maar in Volendam waren ze destijds al heel trots... dat er een Volendamse op die lijst stond. Toen is een filmpje over haar gemaakt en daarin stelt ze zich voor en vertelt ze van wie ze er een is. Ik ben Mona Keizer. ik ben in 1968 geboren op het Vissersvenplein. Ik ben een dochter van Tok van Jammersebaaien en Maatje Kiri. En mijn moeder is Hilletje van Kassirottenpunt en Hillekine. Nou, voor een echte Volendammer moet nu dus duidelijk zijn wie zij is, hè, die Mona Keizer. Maar ook hier in Den Haag, hè, op het partijbureau, is zij opgevallen. Ze heeft meegewerkt aan Strategisch Beraad. Eh, die groep mensen die een nieuwe koers voor het CDA moesten uitwerken... onder leiding van aart de Geus. En nu denkt ze dus mee naar het lijsttrekkerschap. En, en maakt ze wat kansen, Margreet, tussen al die bekende namen... van Haarsma, Buma, Spies, Bleker... Nou ja, bij de gewone CDA-leden is zij beduidend minder bekend... Hè, dan, dan deze namen die je opnoemt. Maar ze kan in de debatten die nu gaan plaatsvinden... nog best wel wat mensen voor zich weten te winnen. Want ze staat wel bekend om haar humor. Dat was ook een van de eisen voor het uh, lijsttrekkerschap. Ze toont ook wel lef om hier aan mee te doen. Ik denk niet dat ze straks als winnaar uit de bus zal komen. Maar... Nu zij zich dus op deze manier ook landelijk in de kijker weet te spelen... is de kans wel groot dat ze binnen het CDA straks toch een prominentere plek zal krijgen. Ze zou zomaar hoger op de Kamerlijst kunnen komen of iets anders. In ieder geval denk ik dat we de naam Mona Keizer binnen het CDA wel vaker zullen gaan horen. Twaalf kandidaten waren er. Um, die andere zes die afgevallen zijn, maken ze die nog bekend? Uh, nee, dat wil het CDA niet doen. Ze vinden dat uh, nog behoren tot de vertrouwelijke procedure. Ja, eentje weten we natuurlijk. Hè, Harry, dat is Harry ja. die heeft zichzelf gemeld. Uh, maar hij is niet door de uh, selectiecommissie gekomen. De selectiecommissie heeft afgelopen zaterdag... met de twaalf kandidaten gesproken. Ja, hij heeft het uh, niet gehaald. Er zijn er zes overgebleven. En ja, vanaf nu is dan dus het vertrouwelijk deel afgelopen... en is het openbare gedeelte aangebroken van de procedure. En dat betekent nu dat deze zes kandidaten... de komende tijd uh, in debat zullen gaan met elkaar... En vanavond treffen ze elkaar dan voor het eerst in Rotterdam. Magrijd Boer, dankjewel. Vladimir Poetin is vanaf vandaag weer president van Rusland. Vanochtend op het Rode Plein inspecteerde hij de troepen. dnia polka. Zo klonk dat vanochtend in Moskou. Correspondent Kisha Hekster. Kisha, uh, wat viel jou op aan de ceremonie van vanochtend? Nou, ik heb natuurlijk de hele uh, ceremonie bekeken. Werd maar liefst uitgezonden op zes televisiekanalen. Hier geregistreerd door 63 camera's. Dus je kon er echt niets van missen. Wat mij opviel was vooral toen Vladimir Poetin van het regeringsgebouw, het Witte Huis... in zijn auto reed in met het cortege naar het Kremlin. De stad was helemaal leeg, helemaal afgesloten. Er was helemaal niemand op straat. Dus het leek een beetje alsof er een president zonder volk op weg was... naar de ceremonie die verder natuurlijk vol glitter en glamour was. Want hoewel er niemand op straat toegestaan was... waren in de zaal van het Kremlin 3000 mensen uitgenodigd... om de feestelijke ceremonie bij te wonen... waar inderdaad Poetin voor de derde keer president van Rusland is geworden. Gisteren nog uh, grote anti-Putin-demonstraties... Uh, met clashes tussen politie en demonstranten, arrestaties. Uh, vandaag ook van dat soort acties? Ja, gisteren was inderdaad een hele grote, waar ook toestemming voor was gegeven, althans voor een paar duizend mensen, maar al snel bleek dat er veel meer dan die paar duizend mensen op de been waren gekomen. Het waren er echt tienduizenden, het liep uit de hand op het moment dat de politie en de betogers slaags raakten en er zijn meer dan 450 mensen gearresteerd. Een deel daarvan is weer vrijgelaten vannacht, maar vanmorgen opnieuw opgepakt, waaronder de oppositieleider Boris Nemtsov, die is naar eigen zeggen gewoon uit een café gehaald waar hij koffie die zat te drinken. En uh, dat is een café waar heel veel mensen van de oppositie zich verzamelen. En dat is het beeld ook vandaag opnieuw in Moskou. Toch weer duizenden mensen die uh, verspreid door de stad hun ongenoegen kenbaar maken tegen die derde termijn voor uh, president Poetin. Omdat ze zeggen twee termijnen is meer dan genoeg. En laten we niet uh, nog eens twaalf jaar Poetin voor de boeg hebben. Want dat is nu uh, wat er kan gebeuren. De grondwet is veranderd. Waardoor de termijn van de president nu zes jaar bedraagt. Uh, Poetin zou dus in theorie 24 jaar aan de macht kunnen blijven. En dat is waar nu uh, mensen tegen protesteren. De ME is op grote uh, kracht uitgerukt. En het beeld in de straat van Moskou is dan ook dat er heel veel ME is. Heel veel uh, politiewagens ook uh, uh, opgetrokken zijn... En dat er overal kleine groepjes demonstranten door de politie... Uh, ja, dat, dat zij uh, jacht op elkaar maken. En uh, ik ga zo meteen zelf ook kijken. Hier in de buurt is ook een, weer een kleine demonstratie aangekondigd. Kiesja Hekster in Moskou, dank je wel. Dit is het NOS Journaal met Dorald Megens. De Wietpas is een week van kracht in het zuiden van het land. Alleen met zo'n pas kun je nog cannabis kopen in de coffeeshops... in Brabant, Zeeland en Limburg. Maar de invoering die leidt tot overlast. De Partij van de Arbeid in Venlo begint daarom een meldpunt. Hai Jansen, uh, PVDA-aanslid in Venlo. Goedemiddag. Goedemiddag. Hai, dat zeg ik goed zo? Ja, dat klopt. Oké, okay, maken we geen flauwe grappen over. <laughs> uh, <laughs> ja. Wat voor signalen krijgt u nu binnen van overlast, meneer Jansen? Ja, we krijgen signalen van overlast binnen dat er al illegale verkoop straat plaatsvindt, dat men al scootertjes door de binnenstad waarneemt, waar uh, wat de dealers, uh, de verkoop uh, zijn, uh, ja in ieder geval uh, has zijn het verkopen, dat soort meldingen krijgen we binnen. Dus er zijn mensen, zijn koerier aan het worden, die, uh, ja. er komt een extra uh, klus bij voor, uh, voor sommige mensen. Ja, dat klopt. En uh, we hebben zaterdag op het debat op 2 zelfs gezien, dat door uh, uh, ze hebben daar laten zien als je naar een coffeeshop gaat en je wordt daar geweigerd, dat je dan uh, niet toegelaten wordt en 25 20 meter verderop gewoon uh, cannabis kunt kopen. Hmm. Uh, en, en is dat iets wat zich in Venlo voordoet? Of merkt u dat in de, in de omgeving, in de regio, in andere, andere plaatsen ook? Ja, u moet uh, weten dat uh, Venlo van Ver gekomen is. In de jaren negentig van de vorige eeuw werden we overspoeld door drugsdealers, vooral in de binnenstad. En we hebben dat eigenlijk uh, kunnen terugtrekken tot uh, bijna geen, uh, geen handel en illegale verkoop meer. Dat heeft zich allemaal verplaatst naar de periferie, niet de illegale handel, maar uh, naar de gedoogde coffeeshops. Mm -hmm. En ja, met dat gegeven en nu tien jaar later, nu wij als Venlo, eh, want wij, wij liggen tegen die grens aan uh, van, uh, van die overlast af zijn, uh, zie je weer dat uh, door de invoering van de, Wiettap, van de Wietpas dat weer uh, enorm teruggekomen is. Ja, ja. En, in, en ook in andere plaatsen in de omgeving dus. Ja, ook in uh, zeg maar de dorpen eromheen zal dat merkbaar zijn. Hè? De, de signalen hebben we nog niet gekregen, wat we uh, wel zien dat in de binnenstad de overlast weer toe te nemen. Ja. En, en dat zou niet het geval zijn geweest als die pas er niet was. Dat is ook echt de, de, de boosdoener. Ja, dat is zeker de boosdoener. Want de Duitsers, want dat is, zijn voornamelijk de bezoekers die naar Venlo komen... die worden niet meer toegelaten in de coffeeshops. Dus die moeten de straat op om te kijken om daar hun nederwit te kopen. Mm. En dat gebeurt ook. Want wij krijgen, wij krijgen per, per dag 4000 bezoekers uit Duitsland... die puur alleen komen voor, voor drugs. Ja, nu heeft u een meldpunt ingericht waar mensen klachten kwijt kunnen over overlast. Veel meldingen daarbinnen? Uh, hij is vanmorgen pas uh, opgestart en we hebben al meldingen binnen. Ja, en dan, u, u krijgt een, een lijstje met, uh, met klachten. Wat gaat u ermee doen? Uh, wij zullen die signalen neerleggen. In ieder geval uh, bij de Tweede Kamerleden. Die toch wel verantwoordelijk zijn voor datgene wat er nu uh, plaatsvindt. Want zij hebben dat uh, met z'n allen ook. Uh, of niet met z'n allen, maar met een groot deel goedgekeurd. En hun nog eens benadrukken. Dat ze nog eens goed moeten kijken als ze hiermee verder moeten gaan. En dan, want, dan uiteindelijk wilt u dat die wietpas uh, waarschijnlijk weer afgeschaft wordt? Ja, dat is het uiteindelijke doel. Want uh, we beginnen nu op dit moment uh, in Zuid-Nederland. Het is ingevoerd in uh, Zeeland, in Brabant en in Limburg. Daarna gaat het naar Rotterdam en Amsterdam. Uh, in mijn beleving is dat. Een, uh, ja, is dat een grote ellende wat dan veroorzaakt wordt. En het is maar goed dat wij nu al aangeven wat de signalen zijn... en wat de risico's zijn die eraan verbonden zijn. Hai Jansen, PvdA-raadslid in Venlo. Ik dank u wel voor de toelichting. Graag gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. De Hogeschool in Holland komt met maatregelen... om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In Holland-voorzitter Doekle Terpstraan wil vooral het eerste studiejaar verzwaren. Nieuwe studenten krijgen voortaan een intakegesprek... voordat ze beginnen met een studie. En mochten ze daarna besluiten voor een opleiding te kiezen... dan worden ze het eerste jaar intensief begeleid. We gaan het aantal studiepunten wat studenten moeten halen... in het eerste jaar stevig verhogen. Dat ligt nu op 45. Dat gaan we volgend jaar daar waar het kan op 50 brengen. En op sommige opleidingen willen we het zelfs nog strenger gaan maken. En dat doen wij...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 De verkiezingen zouden pas volgend jaar worden gehouden... maar door spanningen binnen de coalitie zijn ze nu vervroegd. En verder speelt mee dat Netanyahu's partij Likud het goed doet in de peilingen. Likud heeft een grote voorsprong op de Arbeiderspartij en op Kadima. De kans dat Netanyahu opnieuw premier wordt, is daarom groot. Sport. De 16 Turkse voetbalclubs in de hoogste divisie... zijn niet schuldig aan omkoping en het beïnvloeden van competitiewedstrijden. Dat heeft de Turkse Voetbalbond vanochtend bekendgemaakt jaar geleden werden er tientallen spelers, coaches en officials opgepakt. Ze werden ervan verdacht dat ze de uitslagen van voetbalwedstrijden hadden gemanipuleerd. Volgens de bond zijn er geen overtuigende bewijzen gevonden. Aan de telefoon de eindredacteur van het NPS-programma Halve Maan... en ook Turks voetbaljournalist Selly Altunterin. Goedemiddag. Goedemiddag. Een jaar geleden was er nog uh, bewijs genoeg. Uh, ook Venerbatje werd beschuldigd van het uh, beïnvloeden van wedstrijden, het manipuleren. Uh, maar er is niks van overgebleven, begrijp ik? Ja, de, ik, ik, ik ben verbijsterd. Ik, ben, uh, ik volg het Turkse voetbal heel erg goed. En uh, ik moet u uh, eerlijk, eerlijk zeggen dat ik uh, hoopte op uh, inderdaad eerlijke uh, straffen. Maar ik begreep al, uh, laatste weken zag je al de, uh, dat uh, de bondsvoorzitter... dat is trouwens een oud-voorzitter van Beşiktaş, die ook beschuldigd voor, voor, wordt van, uh, van omkoping... Ja. Die maakt al een soort van aanstalten dat de clubs eigenlijk geen blaam treffen. Yeah. Hoe verklaar jij dit, die ontwikkeling nu? Ja, ik vind het, ik vind het schandelijk. Ik vind, uh, ik vind het echt heel erg jammer voor het Turks voetbal. Want dit, dit uh, probleem speelt al jaren, decennia lang in Turkije. Niemand durft daar uh, ooit. Maar jij uh, zegt, de het... voetbalbond heeft het bij het verkeerde eind. Het bestaat wel degelijk. Uh, alleen, uh, yeah, Ministry ja, ze proberen het te verdoezelen of zo. Er worden wat onderknuppels aangepakt, bijvoorbeeld oudspelers of spelers van onbeduidende clubs, die worden dan geschorst voor een jaar of twee jaar. Maar de, de grootste boosdoener, dat is de voorzitter van Fenerbahce, die man wordt ongemoeid gelaten, want er wordt gewoon uh, doodleuk gezegd, er is geen genoeg bewijs. Terwijl er uh, in die rechtszaak, er zijn allerlei wat de, uh, documenten of beelden uitgelekt naar de Turkse pers. Ja, dan zie je overduidelijk dat er, dat er bewijs zijn. Dat er omgekocht is en gemanipuleerd is. En mensen onder druk gezet worden om wedstrijden uh, te, te uitslagen, te manipuleren. Dus een, pa, een paar kleine visjes die moeten ervoor bloeden. En uh, de, de, de grote mensen die, uh, die gaan vrijuit, is, uh, is jouw ja, conclusie. Nee. Ja, de hoop, is, de hoop is gevestigd op. Uh, Kijk, Galatasaray is de enige topclub uh, geweest die uh, eiste dat er gestraft zou worden. Maar Galatasaray is min of meer de laatste tijd ook op, uh, uit, uh, plots in, het, uh, in die hele zaak betrokken geweest naar aanleiding van een heel uh, uh, onschuldig telefoongesprekje. Ja, dus er werd een soort van waarschuwing uh, gegeven aan Galatasaray Van hou, hou naar nee. je mond, anders ben jij de uh, ben jij de pineut. Nee. En uh, de, ja, de, de, de, de echte uh, voetballiefhebbers en mensen die, uh, die hopen dat er echt inderdaad wat uh, gaat gebeuren is, heeft de hoop gevestigd op de UEFA. Okay. En u heeft, heeft al gezegd, uh, Turkije, uh, in Italië en Griekenland zijn dit soort uh, omkoopschandalen... Uh, zijn en zijn goed en adequaat behandeld. En uh, wij eisen ook, wij willen ook dat Turkije dit ook zo aanpakt. Maar niets van waarde. Ze hebben het gewoon onderling gewoon afgesproken dat niemand, uh, geen enkel club zou bloeden. Terwijl iedereen weet dat uh, bijna alle clubs tot in de nek in dit schandaal zitten. Het is helder. Sally alton uh, van de Halve Maan en voetbaljournalist. Ik dank u wel voor de uitleg. Goeiedag. Dag. We gaan naar de AWB, daar zit Kees Kwaks, die heeft verkeersinformatie. Dorold, gaat het over de A2 van Maastricht naar Eindhoven? Vanochtend in de spits spitsen problemen: een gekantelde vrachtauto en een graafmachine. Die komen op de rijbaan terecht in de vangrail. Uh, in beide richtingen is de linker rijstrook dicht. Dus een spoedreparatie aan die middengeleide Er staat in beide richtingen een drie kilometer file. En verder de A32, met pol richting Heerenveen. Een ongeluk bij Steenwijk, de weg is dicht... en dat duurt voorlopig tot een uur of één vanmiddag. De hoofdpunten nog één keer. Het CDA heeft zes namen bekendgemaakt van kandidaat vanavondgaans Vanavond gaan ze in debat. Vanaf vandaag is hij opnieuw de president van Rusland, Vladimir Poetin. En de PvdA in Venlo begint een meldpunt tegen drugsoverlast... naar aanleiding van de introductie van de wietpas. Kwart over twaalf, hoogste tijd voor lunch met Ghilaine Plag.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 E-matching. Online dating, alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Je houdt van je huisdier, dus kies je Beavar topkwaliteit. Zoals Viprodog en Viprocat tegen vlooien en teken. Met Fipronil, het best verkochte antiflooiemiddel. Beavar! De mensen die van dieren houden. Beavar. Een ongeval met hete vloeistoffen is oorzaak nummer 1 van brandwonden bij kleine kinderen.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Helene Plach. Goedemiddag, hartelijk welkom bij lunch. Jurgen is nog op vakantie, dus ik heb nog een weekje de eer... om hier achter de microfoon te mogen zitten. Er genoeg om over te praten. Uh, we zoomen eerst eens met de programmamaker Andrea van der zo in op de lelijkste plekken van Nederland. En in het mediaforum hebben we het onder meer over het bezoek... van de Duitse president Joachim Kauk hier aan Nederland op 5 mei. De Duitse televisie die berichtte hoe de president en koningin Beatrix... als popsterren werden onthaald bij het bevrijdingsconcert op de Amsterdam. Wie Popstars wurden sie begrüßt, Joachim Gauck und Königin Beatrix. Mit einem solchen Spektakel hat der deutsche Bundespräsident am Tag der Befreiung sicher nicht gerechnet. Tausende kamen ans Ufer in Amsterdam, um dieses pompöse Fest live mitzuerleben. Dat was Duitsland. Hier in Nederland was er opvallend weinig aandacht... voor de aanwezigheid van de Duitse president. In de mediaforum praten we daar onder meer over door... met journalisten Anette Bierschel en Marianne Zwagerman. Voor de Nationale Nieuwsquiz geldt weer een nieuwe week... en dus nieuwe kansen. De teller staat op nul. En een jarige Peter van Olst uit Nunspeet... die hoopt meteen straks op zijn verjaardag... dus een superscore neer te gaan zetten. Als u thuis een keer mee wilt doen met de Nationale Nieuwsquiz... dan uh, moet u alleen even uw naam en uw nummer mailen... naar nationale Dit is Radio 1, lunch. Vervallen terreinen, lelijke gebouwen en zieloze pleinen. Het programma De Slag om Nederland gaat de lelijkste plek van Nederland aanwijzen. En vanavond wordt de campagne afgetrapt. Andrea van der Poel, programmamaker, goedemiddag. Ja, goedemiddag. De top drie is bekend, hè? Wat zijn de lelijkste plaatsen van de top drie? Ja, volgens de kijkers natuurlijk, want uh, over smaak valt niet te twisten. Ja. Maar uh, uh, er werd heel veel gestemd en uh, in ieder geval op de in de top drie staan in willekeurige volgorde het uh, winkelgebied Stokhorst in Enschede, ja. de Brinkman Passage in Haarlem op die prachtige grote markt en uh, het stationsgebied bij Zoetermeer. En ken jij de drie plekken? Ja, ik ken ze... Nou, de, de soort meer heb ik meer alleen gezien van het filmpje. Daar ging uh, uh, mijn collega Roland Duong heen. Uh, en uh, ik, ik ben een keer in Stockhorst geweest, dus ik, ik, ik weet er wel wat van, ja. En je kunt je er alles bij voorstellen dat dit in de top 3 staat? Ja, ja, ja het, wat wel, wel opviel. Er zijn heel veel plekken genomineerd. Het had heel veel... Ja, ons programma riep sowieso heel veel reacties op. Heel veel mensen mailden van, ja, jullie moeten hier eens komen kijken. Of uh, we hebben hier geen inspraak. Wat wel grappig was, want je denkt, ja, een programma over ruimtelijke ordening klinkt saai. Maar, <laughs> maar riep heel veel op. Ja. En um, uh, ja, waar je zeker bij een aantal gebieden... Uh, veel bij kan voorstellen is de, waar mensen zich vooral aan ergerden, was de, de verrommeling, de verpaupering. Weet je wel, dat een, een nieuw gebouw kan ook heel veel oproepen, hè, nieuwe architectuur. Ja. Maar wat we uh, wat echt opviel, is dat er heel veel mensen, uh, gebieden zijn genomineerd die gepauperd waren. Want dat trekt ook lelijkheid aan. Ik, ik, onbewust hebben mensen daar natuurlijk ook last van, heb ik het gevoel. Weet je wel, in een mooie omgeving creëer je toch beter gedrag, heb ik altijd het gevoel. Mm. Dus je ziet wel eh, dat hier uh, ja, wat, wat verpauperd is, waar projectontwikkelaars die dan roepen het is crisis, oké, okay, maar ze dan jaren niks aan doen, ja, dat, uh, dat, dat roept heel veel uh, weerstand en ergernis op. Maar als je dat dan natuurlijk ook nog eens gaat bevestigen hoe lelijk het is, dan wordt dat gevoel alleen maar erger. Wat willen jullie met die verkiezingen dan? <lacht> nou, we willen juist wel positief. Het is oh ook goed om onder ja, aandacht aan de vragen. Het is natuurlijk ook wel een beetje lollig en een beetje een soort beauty ugly contest. Maar verder, dan is het vastgesteld. Ja, ja, we gaan de boosdoeners gaan natuurlijk aan hun jasje trekken. We gaan bij, uh, dat is volgende week gaan we echt bij de verantwoordelijke langs. Vanavond zie je ook al, uh, we hebben ook al reacties gevraagd van ontwikkelaars of wethouders van hè, wat gaan jullie hier aan doen? Dus dat zal je vanavond zien bij de hele top 10. En volgende week uh, gaan we nog uitgebreider aandacht aan die top 3 besteden. En kijken, nou, wat kan er echt aan gebeuren. En, en doen jullie nu iets? En, uh -huh. Ja, het helpt natuurlijk altijd wel als je met een camera erbovenop zit. Staat. Dus wie weet. En ook, ja, je moet, je moet ook beseffen dat er wordt zomaar ook soms in het wilde weg gebouwd... maar dat er veel meer moet worden nagedacht voordat je iets wordt. Zijn er nog winkels nodig? Uh, moeten hier huizen staan of een bedrijventerrein? Weet je, dat er veel meer wordt nagedacht, zeker nu het crisis is. Nou, het is natuurlijk niet de eerste keer dat die verkiezing is gehouden van een lelijkse plek. We gaan even naar uh, Nova luisteren uit 2006. En wat ja. destijds de uitslag was. Ja. De sloopmachine wordt klaargemaakt voor vertrek. Vanavond gaat De Beuker in. Op weg naar de lelijkste plek van Nederland. En hier is dan eindelijk de uitslag. Vanaf nu officieel de aller, allerledigste plek van Nederland. Gekozen door het Nederlandse televisiepubliek. Het Koerhuis. Het plein voor het Koerhuis in Scheveningen. Tja. Die staat er nu en die niet heeft meer bij. Niet je eens het <laughs> <laughs> is het tot tien gehaald. Maar is het nou beter geworden of is die gewoon eventjes uh, aan de aandacht ontsnapt? Ja. Dat durf ik is niet te vragen, zeggen, maar nee. ik, ik, ja, ik denk wel dat er heel veel, uh, uh, ja, heel veel plekken zijn die voor verbetering vatbaar zijn. Nee. En, en dat is natuurlijk belangrijk om daar aandacht voor te vragen. Goed, vanavond de slag om Nederland. Om vijf voor half negen op Nederland 2 kunnen mensen in ieder geval kijken... hoe die drie plekken die in de top drie staan eruit zien. Dankjewel, Andrea van der Poel. Ja, en daarna kan er nog flink gestemd worden. Ja, bij deze. Op die top drie. Ja, dan. De laatste speelronde in de eredivisie trok heel wat kijkers gisteravond. 2,8 miljoen mensen deden de televisie aan voor Studiosport om 7 uur. En daarmee was het de één na beste bekeken programma. De aansluitende achtuurjournaal kwam uit op 3,1 miljoen kijkers... en staat daarmee op de nummer 1 van de kijkcijfer top 25. Problemen voor Kanjers van Goud. RTL 4 vergat gisteravond de tweede helft van dat programma uit te zenden. In het Goede doelenprogramma bezoeken bekende Nederlanders... projecten van de Postcode Loterij. presentatrice Renate Verbaan was gisteren aan de beurt. Als UNICEF-ambassadeur neem ik Elze mee naar Oekraïne... waar binnenkort het EK voetbal wordt gehouden. Ik vind het heel bijzonder om dat met haar te doen. Zij, we hebben het natuurlijk vaak gehad over haar uh, werk voor UNICEF. En ik vind het heel bijzonder om dat nu ook uh, van dichtbij uh, uh, mee te maken. Ja, Verbaan zag dat het programma in één keer voortijdig werd beëindigd. Via Twitter uiten ze duidelijk haar ongenoegen. Wat zijn ze in godsnaam aan het doen op RTL 4? Een ongelofelijke veel. Ik kook inmiddels wel van dit einde. Het zijn maar een paar van de tweets die Verbaan heeft gestuurd. We hebben met RTL gebeld, maar ze zijn nog aan het uitzoeken... wat er nou precies is misgegaan. Roeier Ralf Tuin vertrekt morgen naar Australië om vanaf daar naar, vanaf daar naar Afrika te roeien. Doet hij in 120 dagen in zijn eentje. Discovery Channel die heeft een documentaire gemaakt over de reis. En Ralf Tuin legt uit hoe zijn reis met camera's wordt vastgelegd. Nou, als ik de Indische oceaan overroeide, dan zal er een uh, filmploeg van uh, Discovery Channel uh, meevliegen naar Australië toe. Die zal de voorbereidingen in Australië filmen. De eerste paar dagen komen ze regelmatig met een snelle boot even uitvaren om daaromheen te filmen. Dan zal ik onderweg op de oceaan uh, vier vaste camerapunten hebben: vier vaste camera's en een losse camera. Dat ik alles helemaal zelf moet filmen. Tot ik weer aan het einde in uh, Afrika aankom. Dan sturen zij er weer een paar dagen van tevoren een bootje uit om het laatste stuk helemaal zelf te filmen en ook natuurlijk de aankomst. Vanaf deze week staan er in Amsterdam krantenautomaten... waar je door middel van betaling per sms een krant kan kopen. Dan hoef je dus niet meer in de rij bij de winkel te gaan staan... s ochtends, tijdens de spits. Het bedrijf CM heeft de automaten mede ontwikkeld. En de directeur van CM is Jeroen van Glabbeek. Goedemiddag. Goedemiddag. Welke kranten liggen er in de bakken? Um, bijvoorbeeld het Parool en ook kranten van de persgroep. Dus dat is trouw volkskrant AD ook volgens mij? Ja. Be zijn, betekent dat die jullie gelieerd zijn aan een uitgeverij of krant? Uh, nee, nee, CM verzorgt eigenlijk het mobiel betalingsgebied, dat is eigenlijk het nieuwe aan de dingen. Dus je kan het nu betalen met je uh, mobiele telefoon en je hoeft geen muntjes meer uh, te erin te stoppen. Nee. Uh, dat is natuurlijk veiliger. En voor de kranten is het dan weer prettig dat het voor hun een goedkope manier van distribueren kan zijn? Klopt, ja. En dat er twee keer zoveel uh, verkocht wordt. Althans, dat blijkt uit onderzoek wat gebeurt uh, gebeurd is in Zweden en Engeland. Ja, dat het mensen die met hun muntjes hoeven te betalen, maar ook met hun telefoon... Nou, zijn veel meer mensen bereid dat te doen. Ja, maar is het dan ook zo dat afhankelijk van de kop zeg maar, waar een krant mee komt... de verkoop stijgt? Dus uh, bijvoorbeeld een telegraaf die vaak wat schreeuwerige koppen heeft... wat meer uitgesproken dat die dan eerder ook aan de losse verkoop... Uh, veel meer baat bij hebben dan een trouw die vaak wat voorzichtiger is in de kop? Ja, het blijft natuurlijk een impuls aankoop. Het staat bij zwembaden en ziekenhuizen en stations. Um, en ja, het moet natuurlijk aanspreken om te kopen... Uh, dat mensen onderweg natuurlijk kunnen lezen. Ja. Maar u denkt wel dat dat verschil gaat maken? De een of de andere kop, Ja, ja. Dat, dat lijkt me wel. Ja. Dat is natuurlijk aan de kanten zelf om dat te doen. Maar uh, ja, nee, ongetwijfeld. Ja. Nou staan ze alleen in Amsterdam. Komen er, gaan er meer plaatsen volgen? Ja, ja is, uh, dat, gaat, uh, dat gaat verder verspreid worden. Uh, het kan nu ook omdat het nu veel makkelijker is om te distribueren... omdat er niet meer met muntjes gewerkt hoeft te worden. Ja. Maar en dat is op wat voor termijn? Nou, in de loop van het jaar. Niet alleen krantenautomaten zullen dit krijgen. Het is een betalingssysteem met micro in En dat kan ook voor kolenautomaten en voor koffieautomaten. Zal het ook gaan gebeuren waarschijnlijk in de loop van dit jaar. Die zo worden aangepast. Geen contant geld meer nodig. Ik dank u wel. Jeroen van Glapik van het bedrijf CM. Graag gedaan. Dan is hier de laatste vraag. De handvraag. De Beatles naar blokken. Het Media deze week staan we stil bij het stoppen van de wereldomroep in de huidige vorm. Een van de oudst bewaard gebleven fragmenten komt uit 1941, tijdens de oorlogjaren. En de berichtgeving ging voornamelijk over de situatie in Nederland. Aard en Dolaard, het pseudoniem van schrijver Bob Spoelstra... las vanuit Londen een stuk voor om de bevolking in Nederland een hart onder de riem te steken. Toen ik vanochtend wakker werd, dacht ik eerst... het is toch maar een miserige boel, 31 augustus in de vreemde. Ik stak mijn hoofd uit het raam en ik zag de rode Londense bussen... de witte raamkozijnen van het huis aan de overkant... en een juffrouw met een blauwe hoed. Maar van echt rood-wit-blauw was niets te zien. Nee, dan in Nederland... dacht ik met mijn stomme, slaperige hoofd. Tot ik er ineens vol woede en schaamte... met mijn gebalde vuist een klap bovenop gaf. Omdat me, groter en afgrijzelijker dan ooit... de waarheid te binnen schoot... dat onze landsvrouwen in ballingschap leeft. Terwijl er in ons... In ons vaderland, een verdoemelijke hietnerknecht, de echte oranjeklanten ter dood veroordeeld. En meteen schaamde ik me, tot in het merg van mijn beenderen. Want als er iemand geen reden had om neerslachtig te wezen, dan was ik het wel. Alle Nederlanders buiten de bezette gebieden moesten eigenlijk elke dag met een lach op hun lippen uit bed springen. dolblij vanwege de vrijheid waar ze in leven. Ja jongens, is dat geen verrukkelijk voorrecht waarvoor we ons eigenlijk de blaren in onze handen zouden moeten wrijven... van louter geluk. Wereldomroep is uiteindelijk voortgekomen uit Radio Oranje. Morgen dan hoort u een ander fragment uit het archief dus van Wereldomroep. Dit is Radio 1, lunch. Het is gelukt om contact te krijgen met André Krauwel Die is van de kieskompas, maar we hebben nu ook een variant daarvan. Dat is de omroepkiezer. Door twintig stellingen over omroepen en programma's in te vullen... komt dan een omroep naar voren die het dichtst bij jou zou moeten liggen. En de vraag is natuurlijk wie daarachter zit. Nou, André Krauwel dus in ieder geval. Waarom was die nodig, meneer Krauwel? Nou die was uh, nodig omdat wij gevraagd werden om uh, uh, dat uh, te maken en wij vertellen lekker nog even niet wie dat uh, wie dat is. U gaan we eerst maar eens doen. Nou, waarom en, zou je dat niet vertellen? Wij, wij, vonden het, wij vonden het een leuke opdracht, omdat we dan ja. konden aantonen van is nou eigenlijk dat is nou eigenlijk he, he, die publieke omroepen nou zin? Verschillen die echt in zijn echt he, zeg maar een, een een landschap te herkennen? Verschillen tussen de omroepen? En uh, dat vonden wij een mooie opdracht. We hebben natuurlijk wel tegen de opdrachtgever gezegd: we willen volledige wetenschappelijke vrijheid. Je mag je niet meer bemoeien. En ook de opdrachtgever heeft dus vanochtend pas dat ding gezien. Hm, ja, u praat er mooi overheen, maar waarom doet u er zo moeilijk over om te vertellen wie die opdrachtgever is? Nou, we gaan dat woensdag bekendmaken, natuurlijk. Ja, maar waarom zou je het nu niet vertellen? Omdat we dat afgesproken hebben: dat we willen dat mensen hem eerst eens even doen. Want anders krijg je allemaal onmiddellijk verdachtmakingen. Uh, van nou, dat zal wel doorgestoken kaart zijn. En dat is het gewoon niet. Uh, de, de opdrachtgever heeft hem pas vanmorgen gezien. Wij hebben daar volledig. Um, uh, vrijheid in gekregen om dat zo te doen. Maar op basis van het programmaaanbod en op basis van de, de missiestatements die, die, die de omroepen hebben, ja. uh, dat we omroepen omroep hebben geplaatst. Maar goed, het feit dat je zegt van we maken hem pas later bekend, anders dan denken mensen het is weer geleerd dan iets. Dat laat in ieder geval duidelijk zijn dat het niet zo'n partij van buitenaf is. Dan zal het wel nou, toch wel één omroep zijn. Dat weet ik niet. Nou, dat weet je wel, maar je gaat het niet zeggen. Nou, een ik, aantal ik, van nee, ons ik, heeft hem weet het gedaan. Het niet. Ik weet het, Sorry? Een aantal van ons heeft hem gedaan en het is heel ja. opvallend dat bijna iedereen bij WNL of Poont uitkomt, en of Max. Dus is het misschien de Telegraaf-mediagroep die erachter zit als we het hebben over WNL en Poont? Nou, u, u, u, u kent een heel beperkte groep mensen, want wij hebben nee, ook hoor. mensen die, die bij de het trots echt... uitkomen en bij uh, BNN. Um, Ik uh, zou er graag dan... mee kennis maken, want bij ons we hebben we echt veel ja. verschillende mensen ja. gedaan en niet alleen maar van de NCRV, die dan ook nee, maar... opvallend genoeg bij een WNL gaan uitkomen. <laughs> Ja, dat nou, kan. BNL, BNL uh, moet je natuurlijk. Uh, en ook uh, Pound moet je natuurlijk even bedenken. Dat die maar een heel beperkt aanbod hebben. Uh, en je moet dus ook even naar je nummer 2 of 3 uh, kijken. Max. Want, uh, uh, nou ja, dat kan. Hè. Dan heb je eigenlijk een, uh, zeg maar een, ja, een mix van alles. Max is niet echt een omroep. die een nou heel specifiek soort programma's maakt. maar een beetje van alles doet. omdat ze natuurlijk een hele brede groep ouderen bedienen. Ja, maar betekent dat dan ook niet meteen dat deze hele kompas een beetje ongeloofwaardig is? Als iedereen die uh, daarmee uitkomt... Oh, dan komt het weer uit. Hoe weet je, hoe weet je? Nou, Iedereen komt er helemaal. uit. Nee, nou, ik vind het opvallend hoeveel dus mensen bij, die dan wij dan hier... in onze omgeving hebben gedaan daar wel op uitkomt. Ja, maar u zit bij, u zit bij de kletsende klasse daar. Iedereen hier met dezelfde mening waarschijnlijk. Nou, we hebben ook nou, mensen in, in het, het media de... zitten, André Krauwe ja. Bijvoorbeeld de Marianne ja. Zwagerman. Is dat de kletsende klasse ja. ook? Nee, dat, dat zijn mensen die hele sterke meningen hebben en die komen dus uit bij kritische, provocerende uh, soort uh, televisie ja. en radio. En dat is natuurlijk wel logisch als je zelf uh, in de media werkt of de media het nou volgt, dan kom je natuurlijk uit een beetje bij ja, we willen wel een beetje wat zeggen en we willen wel de verschillen benadrukken. Maar en, en extra vreemd dan kunnen, maar, dat ook de bij de die vijf... mensen Max hoog scoort, waarvan u net zelf zegt van ja, dat is een beetje middel of de rood. Maar. Iedereen kan overal uitkomen op basis van de antwoorden. Als je namelijk antwoordt dat wat de tros is en wat de tros vindt... dan kom je bovenop de tros uit. Als je dat zegt wat de NCV vindt en wat de NCV uitzendt... dan zie je dat je onmiddellijk op de NCV uitkomt. Het ja, ja. gaat dus echt over hm. wat antwoord je... je kan overal in het spectrum uitkomen. En we krijgen deze verdachtmaking... altijd in elk land waar we een kieskompas maken... in elk land waar we presidenten of partijen uh, plaatsen. Maar geloof je mij, je kunt overal in het landschap uitkomen... op basis van je antwoorden die je geeft. Alleen, dan zitten wij allemaal ja. bij de verkeerde omroep, kennelijk. Dat zou, dat zou kunnen, inderdaad. Ja. Maar uh, nog even tot slot. Wat, wat wordt er nou uiteindelijk mee gedaan? Want Er staat ook gelijk achter je uitslag... dat je lid kan worden van die omroep. Dus we, één, um, uh, wij uh, zijn van de VU, dus wij doen ook onderzoek. Als je uh, het invult, dan kom je ook uiteindelijk in een extra vragenlijst terecht. We vragen nog een aantal vragen over. Mensen willen zeggen wat voor media ze gebruiken en uh, wat hun uh, politieke overtuiging is en dergelijke. Dus we doen uh, ook wetenschappelijk onderzoek met of mensen nu echt inderdaad het nut inzien van dat publieke uh, bestel. Want er wordt heel veel over geroepen, over dat het weg moet bezuinigd worden. Uh, BBC-modellen en dergelijke. En wij willen nu wel eens kijken of er inderdaad één verschillen zijn tussen die omroepen. En of die fusies nou echt zo erg zijn, of dat echt het, het landschap, nou ja, zeg maar, te... Ja. Te eenzijdig maakt. Okay. Um, uh, en uh, wat mensen daar eigenlijk uh, van, van vinden. Mag ik nog één korte tip geven, André Kouwel? Doe de volgende keer ook een vraag over de radio in. Het gaat weer alleen maar over televisie, namelijk. Ja, erg. Hè? Ja, oh, ja, dat klopt. Ja, ik, ik onmiddellijk bied ik mijn excuses aan. Dat is zo. Goed, geaccepteerd bij deze. Bedankt, André Kouwel. Dus in te vullen door iedereen, de omroepkiezer. Dat hebben mijn gasten voor het Mediaforum ook gedaan in de Tabiershow en Marion Zwageman. Nou, het ligt al een klein tipje van de sluier op. Na half één praten we erover door wat er bij hun uitkwam en wat zij daarvan vinden. Maar eerst de hoogste tijd voor het laatste nieuws. Dorot Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal.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 In Holland kwam vorig jaar onder vuur te liggen na diplomafraude en door de slechte kwaliteit van een aantal opleidingen. En de Turkse voetbalbond heeft er 16 clubs vrijgesproken die werden verdacht van manipulatie van wedstrijden. 93 eh, Turkse scheidsrechters, spelers en trainers worden verdacht van omkoping. Maar de voetbalbond heeft daar geen bewijzen voor gevonden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online.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 Op de A9, Amstelveen Diemen, 2 kilometer bij het knooppunt Holendrecht. Ook daar een spoedreparatie, de rechterrijstrook rijstrook is dicht. En de A32 vanaf Meppel naar Heerenveen is dicht na een ongeluk bij Steenwijk. Dit is Radio 1, lunch. Het Mediaforum Vandaag met Marianne Zwageman, algemeen directeur en mede-eigenaar van het Communicatiebureau en mede-oprichter van Pound. En Annette Beerschels, correspondent voor verschillende Duitse media in Nederland. Ik zei het al even voor half één, we hebben jullie allebei die omroepkiezer laten doen. Ja. Uh, Marianne, bij jou klopte het? Ja, dat is WNL volledig. en Pound. WNL, stonden WNL en Pound aan. en een heel klein beetje VPRO. Dus uh, in mijn geval is die echt uh, enorm kloppend. Ja. Ja. En Annette, bij jou? Ja, ik uh, kwam op WNL uit. En, uh, nou ja. Je was helemaal in de war meteen. Ik was in de war, ja, maar kijk, ik was ook boos. Of boos ja. uh, het is zo'n absoluut flauwekul. Uh, ik, ik, wat, wat hij net zei aan de telefoon, hè, dat het wet op wetenschappelijk onderzoek baseert, dan denk ik, nou ja, dat is een aanvluiting voor, voor iedereen die zich met wetenschap bezighoudt. Want hier ging het dus helemaal niet over programma's die ik kijk, bijvoorbeeld. Uh, wat het voor gaat programma's echt om, kijken? Om, wat een omroep uitstraalt, hè? uitstraalt? Ja, wat straalt die uit? Wat die zegt? Ik bedoel, dan, dan kan ik ook reclame zeggen, dan, dan, dan, bijvoorbeeld als een onderzoek is voor Mars en Mars zegt, uh, nou, als je onze cho chocoladereep eet, dan word je, word je dunner, of zo. Weet je, zo'n zo soort is het dan. Ja, maar en daarom is het zo interessant flutvlagen. om erachter te komen, wie, wie dit uh, heeft gefinancierd. Ja, telegraaf, uh, ik Telegraaf, dat kan niet de, de gok dat het de Telegraaf Mediagroep is, lijkt mij een hele goeie. Maar omdat want, want WNL zo vaak hoog eindigt? Nee, want dat ontkende da da André Kou. Nee, maar... nee, nee, daar nog niet eens. Ik, ik geloof echt wel dat hij na eer en geweten een test heeft gemaakt... Uh, waar, waar echt wel uitkomt uh, naar wat je hebt ingevuld... dat dat niet beïnvloed is. Maar ik denk dat degene die het initiatief heeft genomen... voor dit onderzoek wil aantonen... dat er dus helemaal geen enkele relatie is... tussen de programma's die de omroepen maken... en dat waar ze eigenlijk voor opgericht zijn... En um, dat moet dus een partij zijn die heel graag duidelijk wil maken... dat het huidige omroepenstel uh, eigenlijk opgegeven moet worden. Waar ik ook al jaren verpleit overigens. Want dat, dat blijkt hier natuurlijk wel maar ja, uit. Maar er staat wel gelijk bij dat je lid kunt worden... als je op basis ja, van je weer ja, ja. Dat dat waar. Wa en, en, en, en, en waarom niet? Ja, maar, maar... weet je wat, wat jij net zegt? Dat, dat, uh, je, je gelooft hem wel dat hij dan niet bepaalde vragen heeft... Uh, op, op last van de opdrachtgevers ja. heeft opgenomen. Ja. Ja. Maar ja. het wordt heel duidelijk in die vragen... dat daar worden echt stellingen opgenomen... alsof de publieke omroep dus... Uh, uh, alleen maar uh, links zou zijn, als op die heel erg uh, nee, er wordt is gevraagd en of en vloeg en zo ja. iets. Nee, ja, dat is anders verpakt. Ja. Maar waarom? Dat gaat ervan uit, dat gaat daarvan uit dat, dat heel erg belangrijk is en dat het ja. voorkomt in Nederland. Terwijl ja. dat wat is dat voor flauwekul? Als ik dus en één vraag aangeef en zeg: oh, ik ben nog heel erg opgewonden. Als ik als ik aangeef en zeg: Ik uh, wil geïnformeerd worden. Ik wil graag weten wat in de wereld gebeurt. En dan krijg ik twee, drie, vier vragen. Daarover of ik het ook zo erg vind en uh, dat de publieke omroep uh, uh, meningen ventileert of dat ze, uh, of ze stelling verstelling mogen nemen uh, of niet. Uh, ja, en dan denk ik, wat, wat slaat dat nou op? Alsof dat echt een hele grote issue is. Yes. Nou ja, dat hangt wel vast met de identiteit van een omroep. De ene is daar uitgesprokener in dan de andere. Nee, maar het is gewoon, het is iets wat van buiten inderdaad juist ook van de telegraaf uh, en, en, en van. Uh, uh, ja ook heel veel wil uh, kringen zeg ik maar van uitgaat dat die altijd zeggen nou de publieke omroep is links bijvoorbeeld. Ja. terwijl het niet zo is er zit wel sturing in de vragen, inderdaad. Het, er zit een ons, duidelijk, het ja. gaat duidelijk over deze thema's. Ja, het ergert ja. me, ja. Ja. ja. Nou ja, woensdag nou ja. dan... Spannend, hè? Hebben heel we hebben een goede oplossing, dan weten we wie erachter zit. Niet doen. Niet invullen, Tuurlijk niet Tessje doen. testje, testje <laughs> doen. Ja hoor. Ja, ja. ja. Nee, dan word, ik word ik je met spraak. Iedereen komt bij de Het ergert me dat daar iets staat. Dan heb je zo'n onderzoek op... En al die kijkers of luisteraars die nu zeggen... Oh, dat wil ik even doen. En ze weten niet wie de opdrachtgever is. En ik vind, dat kun je niet doen... Het mag niet. Nee, maar nou, daar mag niet. Goed. Daar je consequenties ja, nee, aan. Nee, maar Kijk, hij zegt juist: als je het niet weet, dan ga je hem objectiever invullen dan wanneer je weet nee, die er zit. Nee, maar ik zit. wil graag weten waarom ik eh, iets invul. Wie ja, staat er achter? Ja, maar... Wat gebeurt namelijk dan straks met mijn antwoorden? Ja, maar het is geen referendum. Het is geen referendum. Daar werk ik aan mee. En dan komt straks een hele grote kop: de Nederlanders willen meer NL. Ja, of willen dat. Dat vind je goed, hè? Zullen we het gewoon over iets anders gaan hebben? Wat een enorm mediaspektakel is geweest. De Frans presidentsverkiezingen. Uh, uh, François Hollande, hè, dat is dus de nieuwe man. Hij versloeg de zittende president uh, Sarkozy... Ik heb gisteren zelf een tijdje naar TV Sync zitten kijken... en het is bizar wat voor spektakel dat is. Je zag op een gegeven moment, het was sowieso een splitscreen... dus dat je twee dingen in beeld zag. En één beeld zag je dan van bovenaf. Waarbij de auto's, een beveiligingsauto, de auto waar Hollande in zat... nog een beveiligingsauto en dan van die motorrijders... cameramensen, fotografen die door manoeuvreerden... echt zo op twee centimeter dichtbij bij die auto's... wilden komen voor dat ene plaatje... Ja. Onvoorstelbaar, dat is ook ondenkbaar dat dat hier in Nederland ja, jammer, zou zou zijn. Wij hebben gewoon Mark Rutte die op de fiets komt. Dat is toch wel anders. Ja. Ja. En Hoe is dat in Duitsland dan net? Ja, je hebt natuurlijk dan ook een beetje spektakel. Je hebt in Duitsland, wat je ook ziet bij, bij, bij verkiezingen... juist als het om uh, bondskanselier gaat... dan uh, krijg je ook steeds meer van de zeg maar, Amerikaanse toestanden. Daar is heel veel uh, opgenomen. Dus ook splitscreen en uh, ja, die balk die dan eronder loopt. En uh, er wordt nu ook heel veel gebeurd. En nu. In principe vind ik ook goed, want uh, ja, het verandert toch. En, en, en ook de vormen van zo'n verkiezingsavond die moeten ook veranderen. Het moet wat meer spektakel worden? Maar meer spektakel, wat je, maar, maar er moeten ook de nieuwe media moeten worden, in beeld worden gebracht. Dus wat, wat wordt er getwitterd bijvoorbeeld? Of ja. Ja, hoe reageren mensen? Wat, wat is, heb je het gevolgd, Marianne, Wat er over getwitterd is, over de Franse verkiezingen? Of nee, yes? nee, ik heb niet gevolgd wat er wat over getwitterd is. En uh, uh, wat, ik, ja, wat ik zelf wel, wel jammer vind is, uh, kijk, wij wonen niet in Frankrijk, dus hoe dat land bestuurd wordt, is voor ons natuurlijk maar tot op zekere hoogte interessant. Als we Europa niet in gevaar brengen, vind ik het al lang goed wat erna gebeurt. Maar ik vind het wel heel jammer. Sarkozy en Merkel waren echt een leuk setje. Daar gebeurde altijd iets. Hij had natuurlijk een leuke vrouw, hè, die op haar 45ste zich liet verbouwen tot 25 en nog een kind kreeg en zo. Het is allemaal wel om van te smullen. En ik heb het gevoel dat we nu een hele saaie. Uh, ja, plaatsvervanger. Ja, Meneer Roland is daar wel voor bekend. Maar, maar zijn vriendin, ik had liever die had dat uh... nog mee had gedaan, dan hadden we echt de pret kunnen <laughs> hebben, met z'n allen. Vind ik echt heel jammer dat hij gesneden om te is zeggen de voor de politiek? Daar zit ook zo een keer een is. andere dame naast, natuurlijk. Ja, ja, nou, ja. Het om, uh, dat gaat uit om vier spanningen. Als je dan politiek dan ben ik toch blij dat het. Uh, dat het Hollande is geworden. Ja. Um, nou, kijk, dat is meer ten eerste wat me opviel gisterenavond... dat was natuurlijk niet alleen Frankrijk, maar ook Griekenland. Trouwens ook nog deelstadsverkiezingen in Duitsland. Erg belangrijk voor Duitsland. Uh, dat al die verkiezingen... en zelfs, is het dus echt een klein flut deelstaatje in het noorden van Duitsland... zijn nu in feite nationale verkiezingen. Dus ook ja. de verkiezingen van de Franse president... was een Nederlands uh, gebeurtenis. Ja. En, en dat vond ik op zich... Uh, uh, ja, ook mooi voor Europa, voor het Europese gevoel. Wij, moesten, ja, wij moeten het ook volgen. Nou ja, we zijn wat wij, meer afhankelijk van elkaar aan het worden. Ja, dus. en dan dat je dus in, in, in dit geval uh, ja, je kunt het ook een keer positief zien, dat je zegt, uh, nou dat is nu echt belangrijk wat uh, onze mede-Europeanen in, in het zuiden, in Griekenland doen, of uh, uh, in, in Frankrijk. Ja, dat, dat, dat komt op neer, want jij ja. zegt Marjan, het is afwachting dat als ze maar niet een bedreiging gaan worden voor Europa, ja, dan vind ik alles dat best. Vind ik alles ja. best. Ja. Ja. Laten we nog even bij Duitsland Blijven. De Duitse president Gauk, Joachim Gauck was hier afgelopen weekend in Nederland... om de 5 mei lezing te geven, het bevrijdingsconcert ook bij te wonen. Ik zag in de boekhandel wel zijn, zijn toespraak liggen. Voor de rest, ja, God, het is wel in het journaal geweest... Maar in Duitsland stonden de kranten er vol van, hè Annette? Ja, internet natuurlijk. Zaterdag uh, internet veel. Uh, op de online pagina's van de kranten. In de radiotelevisie. Uh, en uh, ja zondag ook. En, en vandaag ook nog. ja Absoluut. Commentaren, ja. berichtgeving, analyses. Dat uh, was heel bijzonder. Vond jij het bijzonder dat Marjan dat Kauke nee. hier was? Nee, ik vind nee? het niet zo bijzonder. en als ik, ik ga er maar eens even een ongenuanceerde mening uitgooien. Als ik gewoon in mijn omgeving kijk... en die zal wel bestaan uit oppervlakkige mensen... dat geef ik direct toe dan leeft het natuurlijk allemaal gewoon niet meer zo heel erg. Uh, bevrijdingsfestivals uh, zijn belangrijker geworden... dan wat we nou eigenlijk nog vieren. Ik was uh, zaterdagavond in Haarlem. Nou, het leek alsof of ik in een oorlogsgebied was... met alleen maar politie om me heen. Want we vieren de bevrijding... en moeten elkaar dan blijkbaar allemaal de hersens inslaan. Er uh, was nog niet eens iets ergs... want ik heb helemaal niks van op het journaal gezien. Dus blijkbaar is dat gewoon een normale manier... Uh, ik was vrijdagavond bij de dodenherdenking toevallig in een hele volle kroeg... waar een feestje was en iedereen houdt dan wel even twee minuten zijn mond. Maar je ziet dat dat puur uit plichtsbesef is. Ik geloof dat niemand, nou, dat charseer ik een beetje... maar dat heel veel mensen, mensen onder de 45... allemaal helemaal niet meer de oprechte emotie voelen die er eigenlijk bij hoort. En misschien wordt het zo langzamerhand wel eens tijd... dat we het boek gewoon dicht doen en, en iets anders uh, daarvoor in de plaats... of het een beetje afbouwen en daarom is het op zich heel goed... Uh, dat er dan Duitse hoogwaardigheidsbekleders nu bij zijn... en dat dat ook geen rimpeltje geeft in Nederland. Je dat je zegt net al genoeg. Want in Duitsland was het dus nou wel ja, kijk, van, van, weer een, een wat, nee, in, in, in dit gevaar moet je zeggen, het is een historisch gebeurtenis. Uh, uh, 67 jaar uh, na de einde van de Tweede Wereldoorlog... Uh, heeft voor het eerst een Duitse uh, centrale rol... Uh, tijdens de bevrijdingsfeestelijkheden. Uh, ik... ik kijk een beetje anders naar geschiedenis aan. Je zou het kunnen zeggen, oké, okay, nou, laten we maar weer stoppen... met de hele wereldoorlog en dat gedoe. Uh, maar ik vind uiteraard als je geschiedenis hebt... dat je dat niet alleen moet uh, herdenken, maar dat je ook denkt... ja, wat zegt ons dat nu eigenlijk ja. en wat moeten we daarmee doen? Uh, wat mij dus maar had je dan nu... gevonden dat er, dat er ook veel meer aandacht... voor het moeten zijn in Absoluut. de Nederlandse media ik als elke keer was? ik was verbijsterd dat er niet de aandacht was. En juist omdat er heel veel ophef was rond 4 mei... Ja. En dan denk ik, als je dan heb je de hele ophef daarover, ook een goed debat, maar ook heel veel onnodige ophef, zoals ik vond. Maar dan heb je opeens op 5 mei, als zoiets historisch gebeurt en zo'n toespraak hebt, dan heb je helemaal niets. En dat maakt het eigenlijk dat die hele ophef. Op, om 4 mei, dat wordt een soort van ritueel als, mm -hmm. uh, als het wc-pot gooien van Willem-Alexander oh, ja, koning in de dag. Ja, en dan denk ik, waar zijn jullie Nederlanders eigenlijk mee bezig? Waarom denk er goed over na? Maar ja, op Waarom het moment dat het is dat wat nog? Marjan zegt... het is eigenlijk niet zo'n issue meer... Ja, dan hoeven we er ook niet uitgebreid over te gaan... Ja, maar dan moet je het ook niet zo hebben over die ophef hebben. Dan moet er niet een rechtszaak zijn... omdat er mensen in een klein plaatsje, in Nederland, een Voorde... Ja. Uh, uh, langs uh, Duitse oorlogsgraven willen, willen uh, wandelen op 4 mei. Uh, dan, moet je, ja. dan heb je van die scholieren die trouwens... die ook echt, uh, dat zouden onze kinderen kunnen zijn... die gedichten schrijven en die voordragen die daar wel mee bezig zijn... En, en dat die dan, dan heb ook je juist dat, weet je, dat gedicht nog eens op 4 mei. Nou, dat ging over een foute keuze van een Nederlander... die bij de Waffen-SS ging. En wat Kauk juist zei, ook in Breda, in de grote kerk... was wat, dat die echt aandacht uh, schonk ook aan, de, aan het facet... En uh, in Nederland, en dat hij zegt dat zijn voorbeelden dat er altijd een keuze is. Dus er was <lacht> we volop ja. mogelijkheid voor alle columnisten, alle kwaliteitsmedia die al jaren over 4 en 5 mei schrijven, nu ook de aandacht aan te besteden. Nou, je zag wel, de reuring om 4 mei ging niet over Duitsers, maar over Nederlanders die fout waren in de oorlog. En daar winden we ons dan blijkbaar nog wel over op. Dat ligt dan nog wat dichterbij. Dat kun je je ook nog voorstellen. Um, en, en, en dat is natuurlijk wel... Nee, dat kan ik dan niet. Of, of. Nou, dat, dat, nou, ja, maar dat... of je bent principieel en zegt nou, weg met de hele boel. Mm -hmm. We willen het niet meer. En dan geven we ons hier maar één vrije dag om te feesten. Of je zegt, nou, ik kan me dat voorstellen dat op 4 mei ophef ontstaat, maar dan moet je ook, als er iets gebeurt op 5 we mei wat daar gezegd wordt, dan moet de aandacht aan ja, maar de, de, Het gaat dus al lang niet meer over Duitsland en Duitsers. Het gaat over de emotie rondom dat gedicht. Het gaat veel meer over. Hey, we kunnen morgen dus allemaal blijkbaar fout zijn. En dat is dus een ja, maar emotie daar die ging wel de ook iets De toespraak van Kauk over. Waarom ja. heb je, dan besteed je daar geen aandacht? Want dat zegt alles. Dat Nederlanders nu niet hebben bericht. Dat zegt alles hoe Nederland naar het naar verleden kijken. Ja. Want ze kijken helemaal niet. Daarna, wat kunnen we leren? Wat hebben wij misschien zelf ook fout gedaan? Het is niet meer. Nee, ja, maar, maar het is nooit vijf. een ding geweest. Op zich, hè? Jullie zijn, Nederlanders zijn, als het gaat om uh, omgaan met de oorlog en, en het verleden, zijn jullie echt nog aan het begin, of misschien daar nog niet eens begonnen mee. Hm. Nog één reactie? Nou ja, ik hoop dat je nooit goed wordt in het omgaan met oorlog. Dat is iets wat je ook niet zou moeten willen leren. En misschien is het ook wel al te lang geen oorlog meer geweest. Dat kan ook. Ja, maar het gaat dus Het, vrijheid, het, het gaat nu, hoor, om maar... vrijheid, het gaat om onderdrukking, het gaat om terreur. Exact. Het gaat om. Hoe ga je daarmee om? Wat voor keuzes maak je? Nou, ja, we hoe... hebben in ieder geval de discussie nu ja. uh, nog eventjes gevoerd. Mag ik jullie beiden danken? Annette Bierschop en, en Marianne Zwageman. Dit is Radio 1 Lunch. De tijd voor de Nationale Niels Quiz. Die gaan wij spelen met Peter van Olst. Ik zei nog aan het begin, uh, hij is jarig, maar dat is hij niet. Dat is hij pas volgende week. Nee, over 14 veertien dagen. Veertien dagen nog zelfs. 18, 18 mei. Oh, ja, dan dan het... volgende week, eind van de volgende week. Nou ja, misschien... Ik zou eigenlijk hier 18 mei eerst zijn. Oh, okay. Maar dat was een probleempje. Nou, stel nou dat je die 300 euro wint. Dan heb je in ieder geval voor je verjaardag al iets leuks... waardoor je een prachtig feest kan gaan geven. Nee, toch? Het zal even wel gebeuren, maar het draait er wel een bij. Ah, inderdaad. Dat, komt toch wel goed. dat komt wel goed, ja. Wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben vertegenwoordiger bij de grootste van Nederland. Kijk eens aan. Ja. En nu even tijd om de quiz te komen spelen. Ja, dus. ja, inderdaad. Zullen we daar dan maar gewoon mee gaan beginnen? Ja, lijkt me wel. Hè. Succes. Dankjewel. je mesure, De nationale nieuwsquiz. L'honneur de tâche die me François Hollande is de zevende president van de Vijfde Republiek. President van de jeugd van Frankrijk. ben de le président de la jeunesse de De socialist besloot zijn overwinningstoespraak... met een dankwoord aan zijn kiezers. Soyez cher. Dit is citoyen français. Merci, merci aan u. Gisteren won François Hollande dus de Franse presidentsverkiezingen. Op welk plein in Parijs vierde hij vannacht die overwinning samen met zijn aanhang? De Bastille. La Bastille, inderdaad. Ja, tot aan de Franse revolutie stond hier uh, de Bastille Saint-Antoine... die op 14 juli 1789 19... werd bestormd hè, tijdens de Franse revolutie. Hoef je geen vraag over te beantwoorden verder. <laughs> Gelukkig, hm. zie je opluchting. Hollande wilde de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Verder gaan de rijken meer belasting betalen... door de invoering van een extra belastingsschaal. Wie meer dan 1 miljoen euro per jaar verdient... gaat hoeveel procent belasting betalen? Nu nog 50%? Nou, gooi er nog maar wat bovenop. 75% ja, moet wist, dat gaan worden. Wist ja. ik niet. Nou, ja, nou, dat salaris zit jij niet aan en je woont ook niet in Frankrijk. Nee. Dus, uh, gelukkig. Gelukkig heb je daar, nou, salaris niks, uh, had ik wel. daar niks mee te maken. Ja, Dat kan ik me niet <laughs> voorstellen. We gaan naar vraag 3. Ik lees een kop uit de krant voor. En de vraag is natuurlijk aan uh, u: waar gaat die kop over? Met drie mogelijke antwoorden: om eerst te, te beginnen met het citaat: Omstreden Napoleon. Is het, gaat dit over 1 Vladimir Poetin, die vandaag beëdigd wordt als president van Rusland? 2 Henk Bleker, die zich op het laatste moment kandidaat stelde voor het lijsttrekkerschap van het CDA? Of 3 ex wielrenner Michael Bogert, die in de Volkskrant beschuldigd wordt van dopinggebruik? Ons Dat is volgens mij een, uh, Henk Bleker. Henk Bleker. Heb je hem gelezen? Het ik heb artikel? hem net gelezen nog, Echt waar? net nog eventjes. In het Algemeen Dagblad, nou ja, daar werden klasse. alle kandidaten ja. voor het CDA-lijsttrekkerschap beschreven in zes artikeltjes. En uh, nou ja, goed, de zes kandidaten die dus ja, nu door zijn. En uh, daar bleken dus omstreden Napoleon. Gisteren liet CDA-partijvoorzitter Ruud Peet oom weten hoeveel kandidaten voor het lijsttrekkerschap zich in totaal hebben gemeld bij het partijbestuur. Hoeveel waren dat er? Dat waren er twaalf. Dat waren er twaalf, inderdaad, ja. En eentje, dat was een bekende van ons, Harry Westlink uit Nijmegen, die vaak naar Stand.nl belt. Ja, dat, dat was tot. een van de deelnemers, maar die is dus niet bij de laatste zes, zes toegelaten. We gaan luisteren naar een fragment. En de vraag is wie er aan het woord is. Ik geef ook aan dat het waarden ook op deze wijze zou aflopen. En, en, en voor de heer Veen betekent een gelijkspel niet Europees. Ja. En als je dan achter staat, ja, dan doe je niets meer om, om dat te veranderen. Peter van Olst, je komt uit Nunspeet... maar ik neem aan dat deze stem toch iedereen herkenbaar is. Nou, ik, kom, ik kom uit Hulsthorst en ik ben voorzitter van de voetbalvereniging. Dus ja, ja dat kan ik niet missen. Hè. Dus zeg uh, het dan maar. Ronald Koeman. Ronald Koeman, uiteraard de trainer van Feyenoord. Gisteren groot feest in de Kuiken. Ja. Ja. nadat ze de tweede plaats in de eredivisie hebben gewonnen. In ieder geval. Goed, Heerenveen kwam nog wel op een 1-0 voorsprong... gisteren in die wedstrijd tegen Feyenoord... door de speler die topscorer werd van de eredivisie. Hoe heet die speler? Bas Dorst ja dat, Ik dacht zit ja, dat te denken, dus dat als je zo zeggen, in het voetbal ik bent, het dan, uh, <laughs> dan zijn dat soort dingen, dat soort vragen geen uh, problemen natuurlijk. Pas Dost inderdaad kreeg een publiekswissel, want het wordt aangenomen dat hij ook gelijk zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld bij Heerenveen en dat hij uh, vertrekt. Het zou wel eens kunnen zijn naar Wolfsburg, club in uh, Duitsland, waar hij ook niet al te geheimzinnig over deed. Dus, uh, um, de laatste vraag. Ja. Op zoek naar een persoon uit het nieuws. De vraag is, wie bedoelen we? En er zijn nog maximaal vier punten mee te verdienen. Zodra je denkt te weten, uh, je krijgt een aantal aanwijzingen. Zeg stop, zetten we de band stop en dan moet jij het goede antwoord geven. Komt, ja. Vier. BNN had mij als laatste. 3. Ik zag vrouwen het liefst achter het fornuis. Stop. Pim voor de tuin. Ja, inderdaad. Met die aanwijzingen... Ik wist het eigenlijk allebei de... Eerst dat dacht ik al, ja? maar ja, maar ik twijfel dat nog. Idee? Ja, het was ja. uh, gisteren natuurlijk 6 mei, 10 jaar ja, ja, geleden, ja, dat, dat hij werd doodgeschoten. En uh, gisteren is in Rotterdam geëerd met ja. zijn eigen straatnaam, bord. Ja. Dat was de aanleiding waarom wij uh, voor Pim Fortuyn hebben gekozen. Daarmee heb je een uh, goede nieuwsfactor neergezet, namelijk 8 punten. Oh, dat is, uh, goed. Ja, ja, ja, ja, precies. Daar gaan wij zo meteen de tweede ronde mee spelen. Ik kan heel even op adem komen.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 in zowel Griekenland als Frankrijk staan de afspraken met Brussel nu weer ter discussie. Moeten we daaraan toegeven? Met de kans dat wij daar misschien straks ook de prijs voor moeten betalen. Of moeten Athene en Parijs inbinden en gewoon meemarcheren met de Europese caravaan? De stelling dus waar u op kunt reageren is de verkiezingsuitslagen in Griekenland en Frankrijk zijn de doodsteek voor Europa. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. Dat kost u 50 cent. Bellen is gratis en kan op het nummer 0800 1101. Dus 0800 1101. En stemmen kan natuurlijk via de website www.stand.nl. Voor de twitteraars gebruik hashtag standpunt. Als u alvast wilt weten wie de gast is na half twee, dat is Sophie in het veld. En zij is d 66 europarlementariër. parlementariër gaan we de tweede ronde Nieuwskanon spelen met Peter van Olst uit Hulshorst. Met een yes. nunspeel, dus met een uh, nieuwsfactor van 8, wat een uh, aardig uitgangspunt is. Ja. O, de teller staat nog op 0, dus het is sowieso. Heb je één dag de hoogste score gehaald? Uh, Dat is dan weer ja, het mooi, voordeel. Ja. Ja. Uh, zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden. Als je het niet weet, zeg je pas. Uh, ik maak de vragen, lees ik sowieso af en dan uh, kun je het antwoord geven. Maar we gaan proberen inderdaad tempo te maken. Diep ademhalen. Ja. Succes. Ja, de nationale nieuwsquist. Welke voetbalclub degradeerde gisteren rechtstreeks naar de eerste divisie? Excelsior. Is goed. Een lokale leider van Al-Qaeda is bij een luchtaanval gedood in welk land? Uh, Pakistan? Jemen. In welke Amerikaanse staat is president Obama zaterdag zijn verkiezingscampagne begonnen? Arizona. In Ohio. Welke partij is de grootste geworden in de deelstaat sleeswijk holstein CDU. Is goed, wie vergat een deel van zijn tekst tijdens het 5 mei concert op de Amstel in Amsterdam? Uh, Is goed. Wie won gisteren de tweede etappe in het Giro d'Italia? Cavendish. Is goed. Hoe heet de Griekse partij die gisteren de grootste werd bij de verkiezingen? Socialisten. Nieuwe democratie. Wat werd gestolen door inbrekers waardoor in het Limburgse Eigelshoven zeven kelders onder water kwamen te staan? De waterleidingen. Wie zei bij een verzoenings- en eenheidsbijeenkomst niets te snappen van de ophef over de decembermoorden? Boutersen. Is goed. In welk land was gisteren de eerste ronde voor de presidents- en parlementsverkiezingen? Is, is goed. Hoe heet de Amerikaanse vicepresident... die zich heeft uitgesproken voor het homohuwelijk? Ah, uh, vanavond nog groot, Weet die pas. Joe Biden. Er komt in Nederland een duurzaamheidskeurmerk... voor welk edelmetaal? Goud. Is goed. Een kringloopwinkel in welke Belgische stad... heeft per ongeluk een grote top, uh, partij topdesign kleren gekregen? Pas. Antwerpen. Er is nu een app op de markt... waarmee je sneller wat voor kanker bij jezelf kunt ontdekken. Huidkanker. Is goed. Een filmliefhebber heeft berekend... dat welk personage 4662 keer beschoten is... James Bond is dat. In welke stad is een demonstratie tegen de nieuwe president uitgelopen... op een confrontatie met de politie? Pas. Moskou. Welke schrijfster heeft de opzij literatuurprijs gekregen... voor haar boek Lieve En ja, Dat weet ik ook niet. Hè? Hanna Bervoets. Ja, ik niet. Was dat. Ja. ja het, dat ging het, minder goed, hè? Ja, wel een aantal, maar... Ook acht vragen, of ja, tenminste acht vragen goed. Dus dat zijn acht punten. En dat vermenigvuldigen wij met jou, Niels Daarmee komt de Peter van Osten op 64 punten. Ja, het kan, hoor, maar... Ik, ik denk niet. dat nee. het wat krap is. Ik denk het ook. Ik Eind denk van ik de het. week dan weten we het. Ja. Bedankt in ieder geval dat je hebt meegedaan. Als u thuis mee wilt doen, stuur even uw naam en nummer... naar het mailadres nationalenielsquiz.ncrv.nl. En dan ontvang ik u graag een keer hier in de studio. Eerst het laatste nieuws nu, het NOS. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.